11 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. Duitsland mag doorgaan met de noodhulp aan andere Eurolanden. Het Duitse constitutionele hof heeft de bezwaren hiertegen afgewezen. In naam des volkes. Die Verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbonden. Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen.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 Inwoners van Pijnakker-Nooddorp krijgen binnenkort geld als ze hun afval gescheiden inleveren. Bij speciale inzamelfilialen kunnen oud papier, kunststof, verpakkingsmateriaal, textiel en kleine elektrische apparaten worden gebracht. De kiloprijzen variëren van 5 cent tot 25 cent. Je helpt het milieu en je verdient er wat geld mee, zegt de wethouder. Er zit natuurlijk een duurzaamheidsgedachte achter. Gescheiden afval, dat weten we allemaal, dat is beter dan uh, ongestorteerd afval. Dat is één. Maar twee, je merkt steeds meer dat afval in plaats van een restproduct een grondstof gaat worden. Als wij dus gescheiden afvalstromen inzamelen en dat vervolgens naar afvalverwerkers brengen, dan krijgen wij er ook geld voor. De inwoners van Pijnakken Noodorp krijgen een elektronisch pasje. Het geld dat ze sparen komt automatisch op hun bankrekening. Het is een proef van ongeveer een jaar.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 Jazeker, ik wil het met u hebben over de hersenen en wel over soldatenhersenen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat die tijdelijk kunnen veranderen door geweld. Dat zit hem in een onderdeel waarvan je niet eens wist dat je het had, de amygdala. Onderzoeker Guido van Wingen vertelt zometeen meer over dit alarmcentrum in het brein. Wijn in Nederland, zijn er nog sceptici. Na dit uur weet u dat u er rustig een glaasje van kunt nemen, want de wijnproductie professionaliseert, bijvoorbeeld in de Achterhoek. Dat hebben we zelf geproefd. En een theatervoorstelling over Europa, gezien vanaf de fiets. Na 9000 kilometer fietsen brengen Wilbert Bultsink en Geert Glas van het Roze Ensemble die ervaring nu op de planken. Overal een warm onthaal, maar kijk uit voor het volgende dorp. En kijkt u ook uit. Surf naar degids.fm. De kredietcrisis heeft onherstelbare gaten geslagen in de kas van de pensioenfondsen. Dat denkt het merendeel van de werkenden, al dus een gisteren gepubliceerd onderzoek door Motivaction. Maar dat is helemaal niet waar, zegt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie en die heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen meneer Riemen. Goedemorgen. Worden wij dan al jaren voorgelogen, zijn er dan geen onherstelbare verliezen geleden op de beurs? Er zijn op de beurzen geen onherstelbare verliezen geleden. Hè? Uh, bij Die beurzen die gaan omhoog en die gaan weer omlaag. Uh, 2008 was een dramatisch jaar, 2009 was weer een fantastisch jaar. Dus uh, uh, dat geld dat is er nog steeds. Uh, dat verliezen we en dat winnen we steeds. Dat wil overigens niet zeggen dat we er florissant aan het voor staan op dit moment. De meest belangrijke vraag lijkt mij toch. Kunnen de pensioenfondsen voldoen aan de verplichtingen van nu en de reserveringen voor de toekomst? Nou, aan de verplichtingen van nu kunnen we zeker voldoen. Uh, de reserveringen voor de toekomst, de verplichtingen voor over 20, 30 jaar... Uh, hebben op dit moment onvoldoende geld in kas. Met andere woorden, het is niet een onrechte dat de mensen denken... dat er bij de pensioenfondsen van alles mis is. Het is niet een onrechte dat mensen zich realiseren. En gelukkig blijkt dat ook uit het onderzoek. Dat mensen zich steeds meer realiseren dat pensioen geen... Zekerheid is, dat daar uh, onzekerheid in zit. Uh, het misverstand dat mensen hebben is dat ze denken dat die pensioenfondsen nu al bijna leeg zijn. Dat is een misverstand. Het geld is er. Er is het niet zozeer het probleem dat het geld verloren is gegaan. Maar de verplichtingen, dus wat we moeten betalen over 20, 30 jaar, die zijn sterk gestegen. En om dat bij te kunnen houden, om die stijging van die verplichtingen bij te houden, heb je nog veel meer geld nodig dan wat we het nu hebben. Dus de pensioenuitkeringen worden niet minder volgend jaar? Ja, erop. De, de pensioenuitkeringen worden voor het overgrote deel van de pensioenfondsen volgend jaar niet minder. Maar bij maar, sommigen toch wel, hè? Ik, nou, ik zeg dus ook voor het overgrote deel. En ik moet er ook bij zeggen, ze worden ook niet aangepast aan de stijging van de prijzen. En dat willen wij wel heel graag, maar daar is ook op dit moment te weinig geld voor. Ja, dus u zegt voor over 20 jaar is er te weinig geld, maar uh, nu is er eigenlijk ook al te weinig geld... Er is op dit moment te weinig geld om wat we graag willen... namelijk de mensen een pensioen te geven plus een indexatie daarbij. Uh, daar hebben we op dit moment te weinig geld voor, ja. U bent nu bezig eh, om het imago van die pensioenfonds een beetje op te krikken... als ik uw artikel zo lees, het interview dat vanochtend stond in de Volkskrant met u. Nou ja, wat we bezig zijn is uh, de waarheid te vertellen. En het is dus waar dat pensioenfondsen hele lage uitvoeringskosten hebben. En wij schrikken ervan als mensen denken dat uh, 30% van de premie na, naar de kosten gaan. Dat is niet waar. Dat is slechts 3,5% van de premie. Kunnen we wij, wij dat nakijken, dan? meneer Riemen? Hm? Kunnen wij dat nakijken? Ja, dat kunt u nakijken. Het is dus altijd heel tevreden. erg moeilijk om te achterhalen hoeveel beleggingskantoren van u krijgen betaald voor het beleggen. Nee hoor, nogmaals, hier bij refereren hier aan een, aan, een, aan een onderzoek van de Nederlandse banken 2006... waarbij blijkt dat die totale kosten ongeveer op 3,5% van de premie uitkwamen. Maar kunnen zo ja, het is zo heel, heel erg lastig om bij de rekenen, verschillende pensioenfondsen in de gaten te krijgen... hoeveel kosten er zijn. Meneer Riemik praat gewoon door. Het is heel erg moeilijk om na te gaan hoeveel kosten een pensioenfonds rekent. Het is, dat is niet zo moeilijk. Uh, het probleem waar u op duidt is dat je een rekening krijgt van een vermogensbeheerder... Nou, die kunnen we zo laten zien. Dat is helemaal niet moeilijk. Waar het om gaat is dat een vermogensbeheerder soms ook zegt... van: eh, ik heb zoveel verdiend en daar heb ik al van afgetrokken... Eh, wat ik aan kosten heb gemaakt. Dat noemen we de indirecte kosten. Nou, Daar zijn we nu hard mee bezig om daar waar dat eh, voor ons ook niet duidelijk is... om dat boven water te krijgen. Dus u is ook niet veel duidelijk op dat gebied? Voor ons is als het gaat om de uitvoeringskosten veel duidelijk. Maar we accepteren niet dat die kleine procent die ons nog niet duidelijk is... dat die onduidelijk blijft. En daar en nu... zijn we aan het werk om die helderheid ook te krijgen. En nu de werknemers nog en de pensioengerechtigden. Dat die het ook te weten komen... dan lijkt me dat er uh, aan het imago van de pensioenfondsen... al het een en ander wordt opgekrikt. En nogmaals, die werknemers en die pensioengerechtigen... Die, uh, die kunnen op de websites al heel veel lezen... Maar niet genoeg. Uh, wat wij merken is dat ondanks het feit wat we daar zetten, uh, zetten, er nog heel veel misverstanden bestaan. En dat kennelijk het men acceptabel vindt, en daar schrikken wij van, dat bijvoorbeeld 30% van de premie naar de uitvoeringskosten gaat. Terwijl dat het maar uh, 3,5% is. Ja, u blijft dat uh, cijfer noemen, dus dat is, dat is, dat is een cijfer. Op dit moment, met alle informatie die we hebben, is al heel veel meer te vertellen. Maar als u refereert aan de Nederlandse Bank, dan constateer ik ook dat er sprake is geweest van slecht bestuur en slecht beleggen door pensioenfondsen. Maar waarom worden refereert dan. Nou bijvoorbeeld uh, het pensioenfonds van de grootmetaal PME heeft een aanwijzing gekregen van de Nederlandse Bank. Ja, maar de dat beleggingen waren fors overgewaardeerd en de risico's zwaar onderschat. Er is een conflict, er is een juridisch conflict geweest tussen uh, van de 350 pensioenfondsen uh, uh, is een conflict tussen Nederlandse Bank en één pensioenfonds uh, en dat is uh, op zichzelf zegt het niet zo over te vragen of we slecht of goed bestuurd wordt. Maar in, hey, in ieder geval wel doet dat pensioenfonds. Nee hoor. Ja hoor. Ik, dat staat nee, er letterlijk. Het is, het is niet zo. Je kan altijd een geschil van mening hebben. Een goed pensioenfondsbestuur kan een geschil van mening hebben met de toezichthouder. Daar is niets mis mee. En als je daar dan samen niet uitkomt, ga je naar de rechter. En dat is ook precies zoals het hoort. En de rechter heeft de Nederlandse Bank op alle punten gelijk gegeven. Alle rechters. Ja, ja, en dat wordt bij een juridisch conflict. Dan, dan ja. doet de rechter een uitspraak en dan leg je je neer bij de uitspraak. Ja, met andere woorden, er is wel degelijk sprake geweest van slecht bestuur en slecht beleggen. Nou, dat ben ik nogmaals, ik, uh, ik ben het niet met u eens. Als iemand naar de rechter stapt en hij krijgt ongelijk, dan wil dat niet zeggen dat hij slecht heeft gehandeld. Uh, nogmaals, dan heb je duidelijkheid over een conflict, over een schil van mening wat je hebt. Maar je, dat zegt niets over de kwaliteit van het bestuur. Begrijpt u nu iets, meneer Riemer, over de, het imago van sommige pensioenfondsen? En okay, het feit dat het is, mensen er, het is, het is, erover denken dat het, het, is, het, is, het is allemaal niet dat, helemaal durft. Uh, het is absoluut duidelijk dat het imago van pensioenfondsen niet goed is. Uh, en dat voor een deel hebben we dat aan onszelf te wijten. Laat dat ook helder, helder zijn. Hè? Wij hebben uh, uh, zelf aan bijgedragen uh, dat iedereen dacht dat pensioenfondsen altijd zeker waren. En dat goudgerande regelingen zijn. Maar uh, dat, dus, dat moeten we ons aantrekken, uh, we moeten gaan vertellen hoe het wel zit, dat doen we nu. En we constateren daarbij dat daar waar wij uh, ons in gunstige zin profileren, dat mensen dat nog niet zien. Nou, dat is waar we aan het doen zijn. U gaat dus een soort campagne beginnen om uh, mensen te laten inzien dat het wel degelijk redelijk is gesteld met de pensioenfondsen. Dat is uh, dat, dat je bij een pensioenfonds beter af bent dan bij een verzekeraar... of dan dat je het helemaal in je up moet doen, ja. Nou, of je bij de pensioenfonds beter af bent dan bij een verzekeraar... dat is nog maar de vraag natuurlijk. Want collectieve verzekeringen zijn natuurlijk altijd goedkoper... ook bij een verzekeraar dan individuele verzekeringen. Maar het voordeel van een individuele verzekering bij een verzekeraar... is dat je ook nog wat te vertellen hebt. En bij een pensioenfonds heeft de en de werknemer geen fluit te vertellen. Ja, de bonden, maar de uh, werknemer zelf niet. En al allemaal een deelnemersraad waar je in je zeggenschap hebt en mee kunt praten. En ik u, heb weet werkt, u weet toch zelf hoe dat werkt, meneer Riemen? U weet toch zelf dat dat een beetje een fars is? Nou ja, weet u, ik weet inderdaad hoe het in elkaar zit. En ik probeer dat de mensen ook uit te leggen. Het, nou het is een feit dat je bij een pensioenfonds als collectiviteit goedkoper bent bij een verzekeraar, ook bij een verzekeraar met een collectiviteit. Het is een feit dat je bij een pensioenfonds inspraak hebt, dat daar een deelnemersraad hebt die mee kunnen, die wettelijke ja. recht hebben en die dus ook een wettelijke baas heeft om mee te praten. Dat ja. is bij een ja. verzekeraar niet. Kijk, dat dat, dat dat zijn elementen die niet zijn te ontkennen en die waar dus een pensioenfonds een voordeel heeft ten opzichte van andere instituties. Ik wens u veel succes met het verbeteren van het imago van de pensioenfondsen, meneer Riemen. Dank u wel. Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie. VARA, Radio 1, de gids.fm, Superman. Ineke Seijnen bestelde eenmalig een Sudoku-puzzelboekje. En het kostte haar 4,95 euro. En tot een grote schik kreeg ze vervolgens elke maand een nieuw boekje. En elke keer kostte dat 14,95 euro. En dat geld heeft ze helemaal niet. Ze stuurde alles terug... Maar nu heeft ze een kassenbedrijf achter zich aan. Ze schreef Superman. Oh, oh, oh, oh, Superman. Superman is aangekomen in Middelburg, Zeeland. Aangekomen bij mevrouw Seinen die ons een brief stuurde met een klacht over hoshi sudoku, een uh, puzzelkwestie. Um, waar komt de klacht op neer? In februari ben ik gebeld door een jonge man die uit het gewoon uit het niets. Hij zei dat ik uh, een gratis puzzelboekje toegestuurd kon krijgen. Ja, ik dacht, dit is gewoon een leuk, leuk idee van een meneer van... laat ik maar even ja zeggen. Gewoon. Toen bleek er toch, uh, bleken er toch verzendkosten aan verbonden te zijn. En daar heb ik toen... Ik heb geprobeerd om het toch af te houden allemaal. Toen zei ik, nou, oké, okay, uh, verzendkosten. Toen wist ik ook nog niet hoeveel. Dat bleek achteraf 4,95 te zijn. Wat ik op zich al... Uh, zeer opmerkelijk vindt. Want... Vijf, vijf keer te veel, hè? Vijf keer te veel, want dan betaal je gewoon het boekje. Oh, ja. Die 4,95 is van mijn rekening afgeschreven. Wat was uw algehele smaak bij dit gesprek? Wat vond u ervan? Ik vond het zeer opdringerig, moet ik zeggen. En waarom bent u daarin meegegaan? Want we, we kennen elkaar nog maar kort, maar ik weet dat u morgen jarig bent. U bent al ja, toch op de leeftijd dat enige stand uh, zich moet doen gelden. Waarom ga je met iets mee en iets door waarvan je zegt... ja, ik weet eigenlijk niet of het helemaal oké okay is? Ach, dat komt omdat ik eigenlijk goed van vertrouwen ben tot het tegendeel bewezen is. Terwijl ik soms ook best achterdochtig ben. U gaat de constructie aan, u krijgt een gratis boekje en u betaalt daarvoor 4,95% kosten. Is dat de deal die u voor uw gevoel gesloten heeft? Dat is de deal die ik voor mijn gevoel gesloten heb. Oh man, de... Nou denkt de firma Hoshi Sudoku, denkt hij anders over hè? Ze denken die die, die hebben een andere over. deal met u, zeggen ze. Tot mijn grote verbazing, een maand later ligt er weer zo'n boekje in de bus. Dus ik denk, nou, dat klopt niet. Inmiddels was er 1495 weer van mijn rekening afgeschreven. Dat heb ik teruggevorderd. Meteen uh, geblokkeerd. Zodat ze dat niet nog eens konden doen. Toen kreeg ik een mailtje van Hoshi Sudoku. Dat uh, ik wel degelijk een abonnement was aangegaan. Uh, ik had niet gereageerd uh, middels de mail. En... Uh, dat ik daar voor een half jaar aan vast zat. Oh, Superman. Ik heb van de site een mailadres geplukt. Daar heb ik een mailtje naartoe gestuurd... Uh, waarop ik weer een reactie kreeg met een, uh, ja, een standaard verhaaltje... dat ik een abonnement was aangegaan, bla, bla, bla... en hoe ik het in mijn hoofd haalde om die 1495 terug te vorderen. Maar we zijn niet met het argument, u bent een contract aangegaan... en wat die bedrijven meestal doen, ze laten een tape meelopen... om te laten horen dat een contract is aangegaan, dat een deal is gemaakt... Um, ze zeggen dat ze een band hebben waarop duidelijk is uh, dat ik had moeten reageren. Ik had de kleine lettertjes in het allereerste zogenaamde gratis boekje moeten lezen. Misleid, overdonderd en uh, besodemietigd. Ja? Absoluut. Dat is hard. Dat is ook hard, maar zij zijn ook heel hard... want uh, vervolgens hebben ze het overgedragen aan een uh, incassobureau. Daar werd ik echt dagelijks door gebeld, steeds door een andere persoon... De laatste mevrouw, ik weet haar naam niet, maar die was ronduit grof tegen me. Voorbeeld? Nu moet u ophouden, ik ga u ophangen, want u moet gewoon betalen. De waren winkt? <tie> Blijkbaar. Oh, heeft u dus op een gegeven moment niet gevraagd dat bedrijf? Laat me horen, die voice log, waar ik een deal ga met jullie. Want dat is niet waar, Wat dat zegt u. Een van de vorige mensen zei tegen mij op mijn vraag... Hoe zit dat met dan met, dat met die tape? Want daar staat dat volgens mij. Daar heb ik dat nooit op gezegd. Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker. Dus waarop ik uh, als laatste een uh, brief geschreven heb... dat ze maar met bewijs moeten komen dat ik dat abonnement ben aangegaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik bel voor mevrouw Seijnen. Um, heeft u een um, aanmaningsnummer nodig? Uh, ja, graag een dossiernummer. 18382. Ja. Sudoku zegt: uh, er is een deal, er is een overeenkomst. Dat wordt, dat wordt ook in het telefoongesprek aangegeven, meneer. Dat het eerste nummer is inderdaad gratis. Dan betaalt u alleen de 495 verzendkosten. Mocht u verder uh, geen gebruik ervan willen maken, dan dient er binnen twee weken opgezegd te worden. Het is niet gezegd, is de bewering. Nou ja, het enige wat we dan kunnen doen, dat is dat ik het uh, gesprek uh, ga opvragen om te kijken naar wat er gezegd is in dat gesprek. Ik ga dit uh, opvragen uh, en ik ga het zelf beluisteren en dan neem ik uh, contact met u op. Ja, kunt u mij dit ook toesturen? Dan kan ik dat u toesturen. Ja, super. Ja hoor, graag gedaan. Ik wens u een fijne dag verder. U ook een mooie dag. Well, you don't know me, But I know you.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 Absoluut, toch? Absoluut. Ja, u kijkt helemaal trots en genoeglijk dat u een lastige tante bent, hè? <laughs> nou, ik ben niet zo'n lastige tante, maar, maar... maar, nu? maar nu? nu, ja, ja, ze kunnen me wat. Wat is uw eisenpakket heel kort samengevat? Dat ze excuses aanbieden en me uh, nooit meer lastig vallen. Mevrouw Seijner eist dus excuses en wil nooit meer worden lastiggevallen. Nou, we hebben de opname van het bewuste telefoongesprek... waarin ze is benaderd voor dat abonnement op Sudoku opgevraagd. En volgende week krijgt u die te horen. Mevrouw Seijner is absoluut zeker van haar zaak. It came light, she was gone.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 I paid was worth the dream alone. And I asked the moon if you catch her eye, tell her for me. Het derde album van de Engelse singer songwriter James Hunter Tell her for me in het album heet People Gonna Talk is al vijf jaar oud. De gits. Zet Ja en dan ontploft die man omdat, omdat hij zoveel bommen om zich lichaam had, ja en dan, dan, dan regen het, maar dan mens. Go, go, go, go, go, go, go, go! Een fragment en reportage over onze militairen in Afghanistan... van uitgesproken WNL. En als u dit hoort, dan begrijpt u misschien de uitkomst... van het wetenschappelijk onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uitzending als militair naar een oorlogsgebied verandert je tot in je hersenen. Bij mij zit wetenschapper Guido van Wingen. Meneer van Wingen, goedemorgen. Goedemorgen. Komt u even dichter bij de microfoon. U leidde dit onderzoek. Is het de eerste keer dat de invloed van geweld... op de hersenen van militairen is onderzocht? We hebben inderdaad nu voor het eerst... omdat we de mogelijkheid hadden in samenwerking... met het ministerie van Defensie om onderzoek te doen bij militairen. Zowel voordat ze werden uitgezonden naar Uruskan... Als wel daarna, hebben we nu voor het in, de, in ieder geval vast kunnen stellen... dat wat er verandert in de hersenen ook daadwerkelijk komt door de gebeurtenissen daar. En dus dat er een verandering is wat eerder niet is aangetoond. Je hebt dat voor het eerst kunnen, kunnen doen, maar dat is nergens ter wereld nog eerder gedaan. Dan. Um, er is, uh, zijn op dit moment vergelijkbare onderzoeken ook in Israël en de Verenigde Staten... En in Israël zijn ze niet in staat geweest om... hebben ze ook een vergelijkbaar onderzoek gedaan... maar zijn ze niet in staat geweest om echt te kunnen concluderen... dat het komt door, uh, door de, uh, ja, de gevechtservaringen. Even voor de duidelijkheid... Is dit een opdracht gebeurd van het ministerie van Defensie? Nee, dit komt in principe gewoon uit het, ons eigen onderzoek... waarbij we geïnteresseerd zijn in de effecten van... Uh, van ja, maar het acute onderzoek acute die, is dat een opdracht van het ministerie Defensie? Nee, dit van is Defensie? niet een opdracht. Het nee. is in samenwerking met Defensie. En ja, wat wil dat zeggen? Dat ze geld hebben gedoneerd? Uh, nou, om zoiets te kunnen doen moet, natuurlijk, moet, je, uh, moet je beschikbaarheid hebben... over militairen die naar zo'n situatie uh, worden uitgezonden. En dat is waar Defensie een medewerking heeft verleend. Dus we hebben... Uh, hun, ja, hun militairen kunnen onderzoeken voordat ze vertrokken en nadat ze terugkwamen. En wat heeft u precies onderzocht bij die mannen en vrouwen? Nou, we hebben ze zowel dus vooraf als na de uitzending... als ook nog anderhalf jaar later... hebben ze de militairen in de hersenscanner gelegd. We hebben uh, met functionele MRI... Uh, plaatjes gemaakt van de hersenen, terwijl ze naar bedreigende stimuli keken. Dat waren uh, gezichten van boze en angstige mensen... wat in principe in het algemeen tot een verhoogde activatie van het angstsysteem leidt. Bij iedereen? Dat is, geldt bij iedereen. al Iedereen in andere mate, maar in, in principe bij iedereen. En op die manier kunnen we kijken hoe sterk die activatie... naar dat soort bedreigende stimuli was vooraf. En dat dat is toegenomen na uitzending. En dat bleek het geval te zijn? Dat bleek inderdaad het geval te zijn. En we hebben om dat te kunnen controleren... hebben we ook nog een groep militairen onderzocht... die niet is uitgezonden. Die zat op de trainingsbasis in dezelfde termijn... van ongeveer vijf maanden. Die hebben we ook twee keer onderzocht, voor en na. En... Daar is geen verandering in de activiteit van de amygdala te zien. Dat is dan het uh, alarmcentrum in de hersenen. En dat heet amygdala? Amygdala, inderdaad. En, en dat moet ik goed in de gaten houden. Want daarin verandert wel iets op een gegeven moment. Als je te veel naar bijvoorbeeld geweldsfilms kijkt. Of heeft dat weer helemaal niks mee te maken? Uh, in zekere zin heeft dat er iets mee te maken. Op het moment dat je acuut aan iets wordt blootgesteld. Zorgt ook de amygdala voor een versterkte activatie. Waarbij je op dat moment extra alert bent. En ook in principe zorgt dat ook voor een... Uh, is uh, tot komen van vecht of vluchtgedrag. Um, waar we nu hebben naar gekeken is... naar nou, wat is nou het effect als je langdurig daaraan wordt blootgesteld? En dus niet zozeer in een acute situatie terechtkomt... maar wat gebeurt er nou als je dat langdurig hebt meegemaakt? En dan zien we dus nog steeds dat ook in rust eigenlijk... die actmichtelaar nog steeds verhoogd actief is. Bij de militairen die zijn uitgezonden Bij die geweest? Bij de militairen die uitgezonden zijn geweest. En uh, die, die vertonen dan of vechtgedrag of vluchtgedrag? Hun brein zorgt ervoor dat ze in principe dat versterkt zouden kunnen. We hebben alleen niet kunnen onderzoeken... of er ook daadwerkelijk een verandering in gedrag is geweest. Uh, maar hun brein zorgt er vooral voor dat ze extra alert zijn... op bedreigende situaties in de omgeving. Wat natuurlijk zeer relevant is op het moment... dat het ook echt een bedreigende situatie is... waar ze in op dat moment in hebben gezeten. Dus die amygdala is verhoogd actiever na de uitzending... en een militair dat zou dan kunnen betekenen dat een militair verhoogd waakzaam is na zo'n uitzending. Ja, waarschijnlijk wel. Dat is niet wat we direct hebben vast kunnen stellen. We hebben nu alleen maar naar hun hersenactiviteit gekeken. Maar uh, aangezien we weten wat de rol is van de amygdala in, in hersenprocessen... leidt het erop dat het zeer waarschijnlijk... ze zijn extra alert, ze moeten ze zijn. En nou, hun brein past zich daarop aan dat ze dat ook beter kunnen. En dan gaan ze vechten of gaan ze vluchten, zegt u? Dat is. Uh, het verhoogt de mogelijkheid om een van beide te doen. Maar of het, het duwt niet zozeer de ene of de andere kant op. En dat verhoogt actief zijn van die amygdala? Betekent verhoogde waakzaamheid? Betekent dat ook agressiviteit? Dat is niet hetzelfde als agressiviteit. Want anders zouden iedereen die in een bedreigende situatie komt ook extra agressief worden. Wat gewoon niet het geval is. Dus het is, uh, het is een mogelijkheid dat ze ook. Uh, eerder uh, agressief, ook ja, met agressief gedrag, ook in die zin op reageren. Maar het is ook net zo hard dat er op het moment dat er gevaar dreigt, dat ze daar ook extra snel op reageren. U zegt dat is een mogelijkheid, maar dat soort zaken heeft u niet onderzocht. Dat hebben we inderdaad niet vast kunnen stellen. U heeft niet onderzocht of ze gestresseerd zijn bijvoorbeeld na afloop? Inderdaad, we hebben hun hersenactiviteit gemeten en daaruit ja. hebben we vast kunnen stellen dat is het hersencentrum wat voor al die processen. Uh, van belang is, dat dat uh, versterkt actief is. Ook in rust, nadat je naar zo'n uh, lange termijn in Oeroes kan hebben gezeten. En ze weten ook niet of dat betekent dat ze meer kans hebben... om op een posttraumatische stressstoornis bijvoorbeeld. Dat is iets wat, uh, wat we ook op dit moment niet hebben vast kunnen stellen. We weten in ieder geval van deze groep die we onderzocht hebben... dat al die soldaten die hebben geen stresssymptomen ontwikkeld Um, het is wel een mogelijkheid dat als dat eventueel na verloop van tijd aanhoudt... en dat je eigenlijk je, je brein zich niet meer herstelt naar de situatie zoals die weer in Nederland is... dat je op dat moment misschien een uh, verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van stressstoornis. Um, wat we daarom ook hebben onderzocht, is we hebben die militairen nog een keer teruggevraagd... na anderhalf jaar om nog een keer in de MRI-scanner te liggen. En daaruit blijkt eigenlijk dat bij al deze militairen... die weer terugkwamen en gewoon weer in Nederland aan het werk zijn gegaan... Uh, de activiteit van diezelfde hersenstuur ook weer daalt... en zich eigenlijk weer aanpast aan de ja, veilige omgeving in Nederland. En dan herstellen die hersenen zich weer volledig? Ja, dat is uh, grotendeels. Waar we het nu over hebben gehad is de amygdala, dus zeg maar het alarmcentrum. Uh, dat herstelt weer na anderhalf jaar. Uh, er zit ook nog een ander proces bij, de hersenen zijn natuurlijk een, een, groter dan de delen zelf. En de amygdala maakt uit, de onderdeel uit van een groter emotiecircuit... wat ook gestuurd wordt vanuit de prefrontale cortex. Zeg maar, het grootste deel van ons, in ieder geval bij de mensen van de hersenen. En dat gedeelte is betrokken bij de regulatie ook van het alarmcentrum. En wat wij hebben gevonden is dat daar ook afhankelijk van de mate van dreiging... die die soldaten hebben ervaren in Oeroskan, verandert de regulatie van die amygdala door de prefrontale cortex. En dat is iets wat um, ook na anderhalf jaar nog wel iets, iets afneemt... maar eigenlijk nog steeds aanwezig is. En wat zou dat kunnen betekenen op het moment dat je nog een keer wordt uitgestuurd? Dat is een goede vraag. Um, dat, niet, dat weten we op dit moment <laughs> niet. Um, en uh, er zou twee kanten op kunnen gaan. Want het is namelijk bij de, uh, afhankelijk van hoeveel dreiging de militairen hebben ervaren van de situatie... Um, is al dan niet die regulatie van de amygdala... door de prefrontal cortex versterkt of eerder verzwakt. Uh, dus het kan heel erg afhankelijk zijn... van hoe die militair de eerste uh, uitzending heeft door, doorgemaakt... en hoe zijn brein daarop is aangepast. Hoe dan ook de tweede keer dat hij nog in zo'n situatie komt... daarop reageert. En dat kan twee kanten op, waar we op dit moment... helaas gewoon nog niet meer van weten. Maar er zijn dus waarschijnlijk militairen... Die, uh, waarvan die amygdala meer... Waakzaam is dan andere militairen die ook zijn uitgezonden? Bij iedereen is het altijd anders. Uh, maar over de hele groep genomen neemt de activiteit pas zich aan. Zowel naar aan kan als niet. Maar ja, een ander proces waarbij die activatie wordt gereguleerd. Dat is iets wat dus langdurig. Uh, maar je in kunt die nu nog niet zeggen: leidt. zend uh, Pietje me niet uit, want uh, er is iets mis met zijn amigdala. Dat is op dit moment een voorbarige conclusie. Uh, het zou kunnen dat het in de toekomst, misschien als we hier meer van weten... als dit blijkt, ook in grotere onderzoekspopulaties... Um, is het misschien een methode waarbij we vast kunnen stellen... van of het brein zich inmiddels al heeft uh, ja, aangepast weer terug aan Nederland... en dus weer in, uh, zeg maar in de Nederlandse situatie zit. En of iemand gevoelig is voor het plegen van huishoudelijk geweld bijvoorbeeld. Hè? Berichten erover Dat is mij niet bekend. Maar... Ja. Nou, mij wel. Maar mag ik u danken, Guido van Wingen? Graag gedaan. Onderzoeker bij de Radboud Universiteit. U gaat denk ik door met dat onderzoek. Heel graag. Tot 12 uur nog. Nederlandse wijn rukt op tot in de supermarkt. En het Rosa Ensemble fietste 9000 kilometer door Europa. En met dat verhaal staan ze op de planken in Utrecht. Na het nieuws met De Jong. Radio 1. Het NOS Journaal.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 de komende maanden reorganiseren en geld aantrekken. Gedurende die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. De stukken voor de miljoenennota worden volgend jaar gewoon weer op Prinsjesdag gepresenteerd. Dit jaar worden alle stukken de vrijdag voor openbaar gemaakt. Een Kamerleden is gevraagd terughoudend te zijn met reacties. Maar de Kamer vindt dat de leden dat zelf mogen weten. Het kabinet besloot daarop de begrotingstukken volgend jaar weer gewoon op Prinsjesdag vrij te geven.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 U hoort de klok al tikken en dat geeft mij vier minuten... om te praten over een uitspraak van de Raad van State... die de gemeente Haarlemmermeer zojuist heeft verplicht... stukken openbaar te maken. En dan gaat het om meldingen bij het meldpunt integriteit van de gemeente... waarvan Haarlemmermeer de inhoud geheim wilde houden. De zaak werd aangeslingerd door twee journalisten van het Haarlemstadblad. En René Torli is één van hen. Goedemorgen, meneer Torli. Goedemorgen. Wat zijn het voor meldingen? Gaan die over frauderende ambtenaren... en dat soort zaken? Uh, onder andere over het diefstal uh, uit personeelsrestaurants, dronkenschap, um, onge uh, een ongeoorloofd gedrag op de werkvloer of erbuiten. Maar het gaat om heel veel zaken waarvan wij alle ins en outs niet kennen en die we dus heel graag uh, wel willen weten. En daar zijn we dus sinds januari vorig jaar mee bezig. En uh, nou ja, vanochtend zijn we voor de derde keer in het gelijkgestelde de Raad van State... ...na dat eerst de van de gemeente Haarlem en Meer ons... Um, ...had gelijk gegeven. Daarna de Haarlemse rechtbank... ...waartegen de gemeente Haarlem en Meer in hoger beroep is gegaan bij de Raad van State. En vanochtend, dus een uurtje geleden, is uh, de definitieve uitspraak gekomen. Ja, jullie hey, kregen goed. eerst die integriteitsmeldingen vanaf 2006. Integriteitsmeldingen, inclusief hmm. een, een korte inhoud met, uh, van die meldingen. Dat ja. was voor jullie niet genoeg. Jullie wilden ook de onderliggende stukken en die krijg je dus nu. Die krijgen we... Dat is uh, nog maar de vraag, want oh. de gemeente Haan en meer heeft uh, tot, uh, tot nu toe altijd gezegd van ja, als wij die stukken met uh, weliswaar weggelakte namen en afdelingen en noem maar op uh, gaan overleggen, dan is het een koud kunstje voor, uh, voor collega's of voor andere betrokkenen bij de gemeente om het te herleiden tot bepaalde personen en dat uh, zou die personen kunnen kwetsen. Daar heeft de gemeente uh, te wel te een punt gaan. toch, of niet? Uh, volgens de Raad van State heeft uh, de gemeente misschien een punt, maar die moeten ze dan wel uh, maken door uh, gemotiveerd uh, hun weigering uh, toe te lichten, schriftelijk. En daar zijn we dus nu bijna twee jaar mee bezig. Dus keer op keer vragen jullie onderliggende stukken op. En dan moet de gemeente halen maar meer. Zeggen jullie krijgen het wel of jullie krijgen het niet vanwege ja, dit, en en dit en dit en ja, dit en dit en dit. Ja, en, dit en ben heel gemotiveerd. En de. De, de dames en heren van de Raad van State hebben dus uh, die stukken wel uh, kunnen inzien. De Arnhemse rechtbank, idem dito. En die vinden dus uh, kennelijk, leiden wij uit deze uitspraak uh, af. Kennelijk vinden ze dat uh, bepaalde stukken dus best wel uh, openbaar kunnen worden gemaakt. Maar bepaalde dat dat stukken gestorven. dus ook niet? Wellicht. We, dat, wij weten dat niet, want wij zitten hier in een, uh, in een donkere kamer met het licht uit. En. Uh, maar de dat belangrijkste vraag is voor ons natuurlijk toch... komen jullie nu wel of niet te weten wat er precies gebeurd is in de toekomst? Dat, dat, dat weten wij dus ook niet. Want we moeten eerst die stukken natuurlijk uh, kunnen inzien. Maar om... als je toch gelijk hebt gekregen van, van alle uh, rechters ja. tot en met de Raad van State aan ja. toe... Dan, dan gaat het toch gebeuren, of niet? Dat is te hopen, ja. Dat, uh... De gemeente moet nu ook uh, diep gaan nadenken of dit niet uh, leidt tot een uh, behoorlijke schade aan het eigen imago. Want steeds meer mensen gaan denken van ja, waarom doen ze zo halfstarig, krijg je keer op keer ongelijk, uh, hebben ze iets te verbergen? Niet alleen uh, zo gaan de privacy van hun ambtenaren beschermen, maar wellicht ook uh, uh, iets beschermen wat ze graag uh, of geheim willen houden, wat ze graag uh, niet naar buiten uh, moet er veel gebracht willen zien. Onder het tapijt gemoffeld in Harlemmeer? Nou, de, de, de, de aanleiding voor ons uh, verzoek om die stukken te kunnen inzien. was een, een, een, een corruptie- fraudezaak. Uh, die vorig jaar, uh, eind 2008. nee, eind 2009, begin 2009. Uh, in de openbaarheid is gekomen. door een klokkenluider die naar de krant is gestapt. En uh, enkele weken later bleek dat die zaak al intern uh, drie jaar daarvoor was aangekaart door een ambtenaar op de betreffende afdeling. Meneer Tully, dat ik er moet u moet uh, u Ik ik moet u bedanken. Ik ben heel benieuwd naar de komende smeuige on, onthullingen over gemeentelijke dwalingen. inhalen. hem meer. Ik, ik zou zeggen lees de krant. En gefeliciteerd, ga ik doen. Oké. Okay. Okay, bedankt. Tot ziens. Radio. de Wijn maken in Nederland is een serieuze business aan het worden. En in tegenstelling tot wat u zou verwachten mogelijk... komt de meeste wijn niet uit het zonnige Limburg, maar uit de Achterhoek. Is het soms ook heel zonnig. Een corporatie van elf wijnboeren weet daar sinds enkele jaren... met hulp van Duitse wijndeskundigen... vele tienduizend liters wijn per jaar te maken. Jan Peels was gisterochtend in een groenloze wijngaard... toen er volop werd geplukt. Je ligt euh, mooie goot, hè? Er zijn een stuk of wat vrijwilligers bezig ja, hier in de, in de, de Vrijwilligers, he? Ja, dat vind ik juist het mooie wat er is. He? Wij doen het met heel veel liefde en heel veel plezier. Want willen we een goede wijn hebben, we moeten de... Hans, wat is er ook alweer? Wat moet er weer uit? De moeten er allemaal uit. Kijk, en dan hebben we een mooi trosje over. En die stukken waar ze aangetast zijn, kijk, die halen we eraf. Ja, dat doet u inderdaad met de hand. Al die stukjes ja. rotte druif die gaan ertussen ja. uit en voordat ze de emmer in gaan? Ja, voordat ze de emmer in gaan. He, want anders krijg je geiten met de persen allemaal. He. Dan moeten ze daar maar allemaal uitzoeken. En ik heb voor een paar jaar terug heb ik in uh, Frankrijk heb ik geplukt. Zijn, uh, even hebben zo'n uh, tien dagen. Ik had gedacht, na vijf dagen dan stop ik ermee. Maar ik had er zoveel veel plezier in. En dat was zoiets geweldigs. Dan heb ik gezegd, uh, ik ga door. En dan nou kwam het hier gewoon om en de hoek. Komen het en dan hier om de hoek. Nou, daar had ik nooit verwacht. gaat het ook nog een keer ooit zo ver zijn komen. En een wijnliefhebber. En een wijnliefhebber, ja, natuurlijk. Rode wijn, witte wijn. Volgende week zal die rode er aan de beurt zijn. Het is nou de witte waar we nu allemaal pakken. We gaan wel genieten hoor. Zeker weten. We hebben hier nu de solaris staan. De solaris is een soort die het eerste rijp is. Die is uh, eind augustus, begin september rijp. Verder op in het veld staan Regent en uh, Johaniter. En die hebben wat meer rijpingstijd nodig. Die staan wat langer op het veld. En die plukken we als het goed is uh, in oktober. Met Frans Zonder krijg ik over zijn uh, gebied. Ja, dat is een vrij groot veld waar allemaal ja. die wijnstokken staan. En zo staan er door de hele Achterhoek allemaal van dit soort uh, wijngaarden? Ja, we hebben in de Achterhoek uh, ruim 20 wijngaarden. Uh, 25, 26 wijngaarden. Waarvan er dus 11 met elkaar samenwerken in een coöperatie. Dat maakt ook dat het de hobby's sfeer voorbij is. Ja, we zijn dus uh, wat dat betreft uh, geen amateurs meer. We produceren op jaarbasis als coöperatie zo tussen de 60.000 en 100.000 flessen op jaarbasis. We zijn dus de grootste wijnproducent van Nederland. Groter dan in Groesbeek of groter dan in uh, Limburg, Waar eigenlijk de roots liggen van, van de wijnbouw in Nederland. Ja, de blauwe, de volgende keer, de volgende maand de blauwe. Dan lopen we zo langs, die liggen onder aan de druivenstok. Ik ben klein, dus die blauwe, dat is echt een peuleschil. Dat is zo gebeurd. Ja, het is ook oh, die... wel gezellig hè? Ja, heel gezellig. Wij houden van gezelligheid. En het zijn gezellige mensen hier, dus er is helemaal niks mis meer. Nou, sinds vorig jaar zijn onze wijnen ook bij KLM aan boord uh, te drinken. En dat zegt Rob Rood. Achter zijn huis heeft hij ook uh, anderhalf hectare wijndruiven staan. Hoe, hoe is dat gekomen dat het bij de business class Achterhoekse wijn uh, gedronken wordt? Nou ja, het is natuurlijk sowieso leuk voor KLM om een Nederlandse wijn aan boord te schenken. En uh, ze zijn daarnaar op zoek gegaan. Twee jaar geleden is uh, Hubrecht Duiken, de wijnschrijver, bij ons langs geweest om eens te proeven hoe de wijnen ervoor stonden. Het staat natuurlijk nog erg in de kinderschoenen. Maar ze zijn goed bevonden. En ze zijn uh, eigenlijk op dat moment niet direct goed bevonden. Oh. Omdat Duiken zei van ja, dit zijn hele mooie wijnen. Maar je moet, er eigenlijk, je moet ze eigenlijk wat meer in de zuren zien te krijgen. Omdat in de lucht, daar neemt je smaak met 20% af. In een drukkabine. En dat is gelukt. En dus nu in de business class van KLM kunnen ze een beetje concurreren met die andere wijnen. Want er zijn natuurlijk uh, wel mensen die van een goede wijn houden die daar zitten. We zijn ons ervan bewust dat er een enorme sceptisch is ten opzichte van Nederlandse wijn. Dus we zijn verplicht om hele goede wijnen te maken. willen we die aan de man kunnen brengen. Nou daar, uh, daar doen we ons uiterste best voor. En, en vandaar natuurlijk ook dat, uh, dat KLM onder andere onze wijn geselecteerd heeft om, uh, om in de business class uit te schenken. Dat is heel exclusief, maar ja, ook gewoon in de supermarkten. Ja, dat is natuurlijk prachtig dat je zo snel al, want, want we zijn eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig, zo snel al ook bij groot winkelbedrijven in de schappen staat. Komt dat dan omdat u met z'n elven samenwerkt? Ja, het is natuurlijk een, een enorm voordeel om met z'n elven samen te werken, omdat we daardoor een, een grote volume aan wijn aan kunnen bieden. En uh, ja, wil je een groot winkelbedrijf bedienen, dan heb je het al gauw over duizenden flessen. En, uh, ja, het, klinkt, uh, het klinkt heel groot, maar zo groot is het niet. Wij zijn wel de grootste producent van Nederlandse wijn. En uh, ja, dat maakt dat, uh, dat we dat kunnen. In misten bij Winterswijken komen alle druiven bij elkaar en uh, verdwijnen in een hele grote... Uh, centrifuge of een persstelsel? Dit is een pers, ja. Een pers die werkt op, uh, met een ballon. En die pers uh, met net iets meer druk dan één bar drukt, die dus het stap uit de druiven. En dit is eigenlijk de plek waar de wijn gemaakt wordt dan? Dit is het uh, heilige der heiligen, hier wordt de wijn gemaakt. Ja. Dan zie ik allemaal heel veel uh, roestvrijstalen uh, vaten staan. Ik dacht dat wijn uh, in uh, houten vaten moest. Beide. Wij maken wijn in roestvrijstalen vaten. En we hebben ook zo'n kleine 60 uh, eikenhouten vaten, barriks... waar we dus uh, wijn op hout maken. Ja, nu zijn ze nog leeg hier staan. Hè? Die zijn nog leeg en er staat ook een datum op, 22-8. Dat wil zeggen dat die 22 augustus voor het laatst is gezwaveld en schoongemaakt is. Dus die zijn nu klaar voor gebruik. We hopen het vanmiddag allemaal geperst te krijgen. Dan wordt het allemaal in een tank gepompt... Dan komt er een nacht bij een uh, middel om al die druiven uh, eerst uh, tot er meer sap uitkomt. Dat die cellen een beetje los worden. En dan is het natuurlijk de taak van uh, de wijnmaker, Henk Takke, om er wijn van te maken? Een wijnmaker nou, die, uh, waardeert eerst van de kwaliteit van de druiven. Of het wel klopt allemaal, of er geen rotte druiven tussen zitten, of er geen onrijpe druiven tussen zitten. We meten ondertussen het suikergehalte van de druiven. We weten of ze wel zoet genoeg zijn. Maar daar hebben we bij Solaris nooit zoveel last van. Maar dat is onze uh, soort druiven wat het allerzoetste is. Nou heb ik altijd gedacht: wijn maken is vooral wachten tot de wijn uh, in de vaten ja, klaar is om gedronken te worden. Wat doet een wijnmaker dan? Nou, na half oktober moeten wij inderdaad al die tijd wachten tot het eigenlijk van het voorjaar op dronken is. Dan hoeven we de hoofden één keer te filteren tussendoor. En verder moet die wijn gewoon een half jaar rijpen. En op de dag is vandaag, ja, dan komen al die wijnboeren uit de omgeving hier hun uh, druiven naartoe brengen om ze te laten persen. Alles wordt schoongemaakt, alles wordt uh, geregeld. Maar wanneer wordt er nou wijn gedronken? Wanneer wordt er wijn gedronken? <laughs> uh, vaak na die tijd even een wijntje drinken of met eten. Als we hier blijven eten, dan zorgt iemand voor het eten en dan drinken we er een wijntje bij. Maar ook met de vergaderingen of met de blending. Dus, uh... Er zijn wel momenten dat we er zelf ook van genieten. Van Zonderen en Jan Peels, verslaggever... in de wijnkelder van de Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers. Heb je nog wat geproefd, Jan, zelf? Jazeker. Die uh, Solaris uh, die ik heb zien plukken... maar ja, dan natuurlijk van de voorgaande uh, jaargang, uh, die heb ik uh, geproefd. En, uh, ja, lekker. Ja? Want, uh, ja, uh, ja, ja, zeker. Ja, Want, dat zou je misschien niet verwachten. Bij, bij vlees of vis? Uh, nou, er staat uh, bij uh, kruidige curry, staat er op de fles. En ze natuurlijk, staan er natuurlijk allemaal van die prachtige termen erop, hè? volkrachtig met uh, tropisch fruit. En ja, het is niet zomaar een wijntje, hoor, want uh, uh, in 2008 heeft deze wijn ook nog een gouden medaille behaald... bij uh, een internationale wedstrijd uh, van de Berliner Wijn Trophy in, uh, in, in, in Duitsland. Nou, Ik heb hem inderdaad gisteren even s'avonds rustig zitten proeven. En dan uh, zeggen ze inderdaad met dat uh, tropisch fruit... Ik zeg altijd, hij is lekker of hij is niet lekker. Nou, hij valt gelukkig in de eerste categorie. En als ik hem dan moet omschrijven, dan zou ik zeggen... Uh, ja, uh, uh, die, dat tropisch fruit, dat is wat mij betreft dan frisse gele meloen... Uh, gecombineerd met een, uh, een hele oude rijpe banaan... met al een beetje van die bruine vlekjes erop. Zoiets, zo smaakt hij. Kun je er iets bij voorstellen? Ja, ik zou niet meteen de associatie hebben met lekker, maar goed. En dat proeven, dat heb jij natuurlijk professioneel gedaan. Je hebt er een bakje naast je gezet en je hebt er een slok eh, eerst met je neus in dat glas. Precies, en... nee, sorry. sorry. Nee, het is iets later geworden, de, de fles is leeg gegaan meteen. Toch maar wel. ik was gelukkig wel met z'n tweeën. Hè? Jan Pils met vrouw. Hartelijk dank, Jan. We uh, de Cooks, dat is een uh, rockband uit Brighton in Engeland. Nou, ze zijn hier wel bekend, want ze hebben opgetreden op Park Pop. Op Lowlands twee keer, op Pink Pop, Rock Werchter zijn ze geweest. Ze waren op 9 juni nog een paradiso, kortom, de Cooks.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 Album Konk uit maart 2008. Het nummer Mr. Maker. Even luisteren naar twee mensen die kamperen met de fiets. Slag even ja, je hoort een repetitie. Een repetitie van de muziekvoorstelling Gotterfunken van het Rosa Ensemble. En je hoort hier eigenlijk de beschrijving van hoe ze een kampeerplek aan het inrichten zijn. En twee zangeressen die vertellen het verhaal van componist Wilbert Bulsink en illustrator Geert Glas. Die maakten vorig jaar samen een fietstocht door Europa. En die in, legden in 51 dagen 913 91 kilometer af. Ze zijn van Scandinavië naar Turkije gefietst. Gigantisch eind. Dat hebben ze langs de oostgrens van Europa gedaan. Uh, en daar hebben ze dus nu de de voorstelling uh, Gotterfunken van gemaakt. En dat Funken, dat komt uit de tekst van de koorfinale van de negende van Beethoven. Alle weer een Bruder, de officieuze volkslied van Europa. Ja. En ze maakten tijdens die reis opnames met audio-recorders... van wat ze allemaal tegenkwamen, auto's, uh, dingen uit de natuur kampvuurtjes, uh, discotheken waar ze waren, van alles. En die vlechten ze in een voorstelling samen met de muziek die live op het podium wordt gemaakt. Uh, en ondertussen maakt Geert grafische impressies en die worden dan uh, geprojecteerd. Ik was gisteren bij die repetitie en nu kon Geert en Wilbert even spreken. Ik vroeg ze om te beginnen waarom ze 9000 kilometer wilden fietsen. Nou. Ja, ik had al eerder een, uh, een langere reis gemaakt van een half jaar. Ja, bij mij zit het een beetje, stroomt het gewoon door de aderen. Mm. En uh, Wilbert en ik hebben samen ook wel uh, fietsvakanties ja. gedaan en ja, het leek ons gewoon hartstikke tof. We kennen elkaar sinds uh, dat we zes zijn. Uh, vond het le leek ons heel tof om een keer met z'n tweeën zo'n reis te maken. Ja, voor mij ging het vooral om het, om het fietsen, het onderweg zijn en uh, de landen waar we na naartoe gingen. Ja. Ja, voor, voor mij was het ook gewoon uh, dingen buiten Nederland zien. En, uh, ja, dus er zijn mensen die een vliegtuig stappen voor 9000 kilometer. Het is een ja. enorme afstand. Ja. Ja, uh, ja het is wat ik gewoon ontzettend gaaf vind, is omdat dat we dat helemaal over land hebben afgelegd. Dus je ziet alles langzaam veranderen. Ja, we gingen eerst naar Scandinavië en toen pas door Oekraïne en Wit-Rusland naar beneden. Uh, dus we hebben ja, echt de hele oostgrens van Europa langs gefietst. En dat allemaal meter voor meter meegemaakt eigenlijk. En dat, dat is gewoon heel bijzonder. Had je meteen het idee van, hé, hey, hier zit iets in voor een voorstelling? Nou, we hadden van tevoren wel bedacht van dat het leuk zou zijn als, het een, als we er een extra doel aan zouden verbinden. Dus dat er uiteindelijk iets van, ja, een product uit zou komen. Hoe dat dan vorm zou krijgen, dat wisten we nog niet van tevoren. Hm. Maar ja, Wilbert zou geluiden opnemen. Ik heb ook een geluidsopnameapparaatje bij me. Er zitten een paar hele mooie opnames in. Bijvoorbeeld, wat was nou een Vuurbuikpad, wat was het nou precies? Uh, ja, die, die had Geert opgenomen in Wit-Rusland. Uh, een vuurbuikpad. Die maakte hele bijzondere geluiden. En wat je nou hebt gedaan, je bent componist. Je, je laat je muzikanten die geluiden namaken. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn hele, hele mooie geluiden. En deze, deze muzici laat je een geluid horen. En dan, uh, dan geef ik ze een paar aanwijzingen. En binnen vijf minuten spelen ze het nou, na. Dus dat is fantastisch. Dat is heel gaaf. Ja, wat ik wel merkte was de, de ja. grenzen. Ja. Uh, zo ga je de EU uitgaat, dan... Ja, dan zit je gewoon aan een grens met uh, metershoog prikkeldraad... en uh, ja, daar valt gewoon niet door te komen. Ja. We hebben het uh, moeten proberen... om, om dus uh, zonder grensovergang over die grens uh, te komen. Maar dat, uh, ook al was je op de, op de uh, meest verlaten plek... Ja, er kwamen toch twee, uh, uh, twee douaniers uh, plotseling uit de bosjes opdagen die ja. stopten ja. Dus het was, uh, ja kijk, we waren, ja, en het was ook echt een thema met de mensen waarmee we praten wel van, ja, hoe Europa, uh, ja. Uh, en we merkten ook vooral in Wit-Rusland en Oekraïne, waar we dus net buiten de Europese Unie waren, dat, dat ze daar een totaal andere kijk op uh, op Europa hebben dan wij hier. First the tent, inner, outer, then the mattress. Air out. Roll. Pans in bag. Bags on the bike. Breakfast. Never on sleep side. Koffie. Ja, lekker. Water. What the locals drink. We waren al altijd maar, voorzichtig. Ja, we voelden precies. Want dat, dat was heel belangrijk. Bijvoorbeeld, we kampeerden eigenlijk altijd wild. En dan is het gewoon zo belangrijk dat je een, ja, een hele scherpe uh, houding hebt, een hele scherpe blik, uh, intuïtie of ja, hoe je dat ook noemt. Van dat je precies weet, van, nou, daar loopt een weg, daar zou een weg kunnen lopen, daar wonen mensen. Dus hier moeten we niet gaan staan, maar als we daar dat piepkleine bosje ingaan, wat dan wel vlak naast de snelweg ligt, ja, dan uh, zouden we succes kunnen hebben. Ja, Het is fascinerend dat eigenlijk uh, op elke plek, op, uh, waar je ook bent, ja, zijn mensen gewoon aardig. Ja. ja, en ook op allerlei plekken waarschuwen mensen je voor uh, daar verderop. Of dat nou duizend kilometer verderop is, of honderd kilometer verderop, of tien kilometer verderop. Maar er is dus altijd een soort beeld van, uh, daar moet je maar niet heen. Dat, en dat wordt ons, ja, werd ons ook op allerlei plekken verteld. En altijd ging het wel over een andere plek waar we niet heen moesten. Oh, no. it's huge. It's, it's, dirty. <laughs> yeah, it's dirty. It's dusty. You can't in I understand that No, they don't. No, don't do it. No, no, no. You know your stuff. <laughs> zou you het nog een keer doen? 9000 km. Hoeveel was it? eigenlijk? Nou, 9115 91, km zoiets. Ja, 9113. Ja. Ja, we, no, we no. hebben a ja. new al een nieuwe reis gepland. Kijk. Ja, 2015 waar? richting Georgië en Kazakhstan. Wilbert Bultzink en Geert Glas van het rosa Ensemble. Ik zag... Uh op de website net langsgekomen, de gids.fm allerlei foto's van bushokjes. Die hebben ze allemaal gemaakt ook. Ja, dat was een project wat, wat Geert ook nog had uh, ondernomen. Hij zei van, ik heb overal waar ik kon, heb ik bushokjes gefotografeerd. En daar wilde hij ook nog iets bijzonders mee doen. Er zitten een paar in de voorstelling, die worden dan geprojecteerd. Maar ja, je zag het al. Dat zijn de meest bijzondere constructies. Dan tekenen de bushokjes in Nederland toch een beetje, een beetje sober bij je af. Maar voor de rest is het gewoon een voorstelling met zang. Ja, uh, er wordt gezongen, er worden stukjes verteld, maar het is echt een het is echt een muziekvoorstelling, dus er is speciale muziek voor gemaakt. Uh, alles, uh, het is niet, niet een drumstel en basgitaar, zoals, dus zoals je traditionele muziek, uh, popmuziek of rockmuziek zou, uh, zou uh, horen. Het is echt theatrale muziek, dus alles staat in functie van het verhaal. En uh, ja, ik heb alleen nog maar een repetitie gezien, dus vanaf zondag is te zien wat, uh, wat het uiteindelijk uh, hoe het in elkaar steekt. Waar uh, zondag? Zondag wordt voor het eerst in Utrecht gespeeld en daarnaast ook nog te zien in Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Ketofoenken, hartelijk dank. Botte Jellema. Waar kijk ik nog naar vanavond? Nou, mij lijkt interessant achter het scherm over televisiegeheimen. Tonko Dob praat met programmamakers van Kijkcijferkanonnen... over het geheim van goede televisie. En vanavond doet hij dat met de makers van Studiosport... om vijf voor half negen op Nederland 2. Deze hele week natuurlijk aandacht voor 11 september, tien jaar geleden. De aanslagen op de Twin Towers... Morgenavond en zondag het VARA-VPRO Drieluik. De dag die de wereld veranderde. Daarover praat ik morgen verder met maker Kees Schaap. Maar vanavond wordt er ook op twee momenten aandacht voor 11 september gevraagd. Een reconstructie van de 11 de september in The Day that Changed the World. Met herinneringen aan die dag van hoofdrolspelers als Dick Cheney en uh, Donald Rumsfeld. Om vijf voor elf op Nederland 2 en op SBS in... Tien jaar 9-11, gevangen in de toren. Documenteren over de overlevenden die urenlang vastzaten in de liften die bleven hangen om tien voor half twaalf. Jurgen van den Berg met lunch. We zitten bovenop de zaak Peter R. de Vries, want die stopt met zijn misdaadprogramma's. De zaakje. Ja, uh, verder Tel Beckant, die begint vanavond met de tiende van Tel, probeert die klassieke muziek en jongeren bij elkaar te brengen. En de stelling straks in Stand.nl, het is goed dat premier Rutte vertrouwen blijft houden in minister Hillen. En wie gaat dat verdedigen? Dat is...